U. Dit is Maud Schuurs met het NLW De NL58 was sinds donderdag spoorloos. Hij was verdwaald tijdens een wandeling in de bergen. En ook was hij gewond geraakt aan zijn been. De man had donderdagavond nog contact gehad met de hulpdiensten... maar die konden hem even later niet meer bereiken. Er werd een zoektocht gestart, maar die verliep moeizaam... omdat het gebied dicht begroeid is.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 President Trump heeft hard uitgehaald naar de federale rechter in Seattle... die het inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden heeft opgeschort. Het besluit geldt voor de hele VS. Trump noemt de rechter een neprechter. Hij meldt op Twitter dat het besluit belachelijk is en teruggedraaid zal worden. Volgens Trump ontstaan er grote problemen als een land niet meer kan bepalen wie er binnen mag komen. En in Colombia is een jongen van 17 opgepakt op verdenking van meer dan 30 huurmoorden. Hij zou die vanaf zijn twaalfde hebben gepleegd. De tiener, met de bijnaam Boontje, werd al een tijd gezocht. Hij liep tegen de lamp en Kali tijdens een politieonderzoek naar drugsbendes. De jongen zou niet alleen moorden hebben gepleegd, maar ook mensen hebben afgeperst, ontvoerd en beroofd. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en geleidelijk valt wat regen of motregen. In het noorden gaat het pas vanavond regenen. Morgenochtend trekt de regen via de Waddenweg, waarna het droog en bewolkt is. Het wordt net als vandaag zo'n 7 graden. En dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat via de voorknopend 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht.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 follow Nou, het klinkt niet echt heel Belgisch, hè, dit, maar het is het wel. Je de Last Frequencies en inderdaad de Beautiful Life... van alweer enige maanden geleden. Het is vijf over vier, Zandvoort nogmaals. Goedemiddag en welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. We hebben er zin in, want uh, onze gast is inmiddels ook gearriveerd, uh, Albert-Jan. Ja, en dan hebben we het over Geert van der Storm. Uh, die gaat, uh, waar, daar gaan we rond de klok van tien over vier uh, mee praten... tijdens uh, ons blokje Pit Report... We gaan het uiteraard hebben over de Formule 1 en over Le Mans. Want ondanks het feit dat het winterstop is in de Formule 1... is het op directieniveau het een en het ander veranderd. Zeker wel. En of het nou positief is of negatief, we hebben er allemaal een idee over. En toen dachten wij van we gaan Gerard eens even uitnodigen... want Gerard heeft daar wellicht ook het nodige over te vertellen. Dus wij verheugen ons daar al zeer op. Het Pit Report om kwart over vier met niemand minder dan Gerard van der Storm. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert deze week naar de naam Herbie. En het gedicht van de week... ja, ik zal mijn zendtijd wel weer even afstaan. Aan, aan... Marco, hè? Ja, ja. ja, voor Marco maak ik ruimte. Want die had afgelopen maandag een tweetal prachtige gedichten... tijdens de presentatie van Ode aan Zandvoort. En dat gaat hij vanmiddag nog even licht, lichtjes overdoen... live vanuit onze studio. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender...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 Ik moet hier... Er single al zoveel te doen. Ja, CFM deze dagen niet tot vangen op 106.9 FM. Maar wel gewoon via onder meer de CFM Zandvoort app. En op internet kan je uiteraard ook luisteren. Ga ook daarvoor naar onze website ww.CFMZ.nl. U het ritme van Zandvoort ook op internet. ww.zfm <tie> <tie> <tie> We zometeen de pit report. Jawel, met onze gast. En dan gaan we het hebben over snelle auto's. Nou, daar gaat deze plaat ook over. Hier is Jonas Blue en de Fast Car.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 Yeah, tonight I don't die this way Working. He's about too young and took like his mama ran off and left him She wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You in know a fast car We go cruising and set ourselves We still ain't got a job Not work in the market as a check out girl I don't think so get better You'll find work now. get promoted We'll move out of the shelter Buy big a house and live in the suburbs You can fly away You're gonna make a decision Leave tonight, we'll die this way Uh, niet het origineel van uh, Tracy Chapman. Maar wel de uitvoering van een aantal jaren later gemaakt uh, door uh, Jonas Blue. Je hoorde de fast car. Ja, daarmee zijn we toegekomen aan de Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report. En Albert John, je hebt even steun uh, ingeroepen voor uh, vandaag. Want je doet het niet alleen. Ja, nee, Hij stond, hij stond al langer op mijn verlanglijstje. Maar gelukkig is het gelukt. Uh, aangeschoven is Gerard van der Storm. Gerard, welkom in de studio. Ja, wel, uh, Dankjewel. Uh, er zijn zoveel, ondanks het feit dat het winterstop is in de Formule 1... Uh, willen we toch even kijken uh, met jou uh, wat de stand van zaken is in de Formule 1. Maar voordat we daar uh, aan toekomen, en over Le Mans natuurlijk... wat er ook aan zit te komen met de Nederlandse deelname. Uh, allereerst even, uh, hoe ben jij in de, de, ooit in de, de, autosport, de Nederlandse autosport terechtgekomen? Via de autovisie. Um... Rijk rij kwaliteitsdagen. En daar, heb ik, daar heb ik Rob maar leren kennen. En vandaar uit Jan Lammers. En toen ben ik voor Jan gaan werken. Ja, nou nog even. Tussen, daar, op een gegeven moment was er allemaal simkaartjes. En waar Jan Lammers ook in reed. En daar, daar was jij dan ook regelmatig te, te vinden. Ja, ja. Yes. Daar, met Westland Utrecht. Ik werkte voor Westland Utrecht. En die wou de snelle bank zijn. Dus die, la, die legde het verband met het, met het racen. En toen hebben we inderdaad een paar ton in de racerij gestopt. En uh, ik zei ten onrechte in het voorgesprek even dat jij manager van Jan Lammers bent geweest. Maar er is een wezenlijk onderscheid tussen manager en zaakwaarnemer. En Klopt. jij was zaakwaarnemer van Jan Klopt. Lammers. Wat, betekent, uh, wat is het verschil? Nou, een zaakwaarnemer die doet wat de rijder of de sporter wil, voert uit. En een manager is een beetje de baas. Die zegt je doet dat en dat. Nou, daar ben ik nooit geweest. Jan uh, is altijd uh, zelf degene geweest die de beslissingen neemt. En hoogstens overlegden we met elkaar. Maar ik voerde alleen uit. Op de achtergrond. Ja, maar nou, heb ik, nou zat ik op, op, op een gegeven moment keek naar andere tijden sport. En toen kwam ik uh, uh, in die documentaire uh, jou tegen samen met Jan Lammers op Monza. Uh, over een contractondertekening. Uh, ja? kan, je, kan je die anekdote nog even terughalen? Want dat ging niet helemaal zoals een zaakwaarnemer dat hoopte de, nou, dat niet, maar uh, <laughs> achteraf bleek dat we allemaal hopelijk schuldenaar waren. En <laughs> Daar waren we eigenlijk toch wel een beetje ingetuind. Maar uh, volledig uh, goed gekomen allemaal. Ja. En Jan was gewoon zo van... Nou, Gerrit, jij hebt geen geld, ik heb geen geld. Dus wat kan ons gebeuren? <laughs> en we hebben gewoon een contract getekend voor een hele hoop centen. Ja. En dat is inderdaad allemaal goed uitgepakt. En dat is leuk. <laughs> uh, ja, en ook, ook op een gegeven moment was, uh, ook, uh, had iemand uh, van, van Samson Sjek toen nog had gezegd van, nou Jan Lammers, als je ooit in de Formule 1 komt... dan, dan gaan we jou sponsoren. En dient uh, ja. en dien gevolgen uh, ging dat door. Ja, da, vandaar dat we eerst moesten tekenen. Ja. Want dan pas kon je dat soort reacties verwachten. Oh, nou heeft hij echt een, een rit. Ja. Iedereen zei altijd van, oh, ik ga misschien Formule 1 rijden... En kwamen ze bij bedrijven en sponsors aan. Nu konden wij zeggen, we hebben een contract, punt. Ja. En dat we nog niet betaald hadden, ja, dat wist <laughs> toch niemand. En toen meldde Samson zich een week later van Jan, we moeten eens praten. Ja. En toen, uh, dat was die Norbert, uh, of uh, meneer Voogd. Ja. Die had op de slipschool Jan als, uh, als instructeur gehad. En die had dat toen gezegd tegen Jan. van Als je ooit Formule 1 gaat rijden, dan moeten we eens praten. Nou, dat uh, heeft hij waargemaakt. Hij heeft uit zichzelf gebeld. Maar uh, uh, de, hij was toen, dat, dat, dat jaar daarop volgend was hij nog uh, een hoge pief bij, uh, bij Samsung check En daarna niet meer. Nee. En wat gebeurde er toen? Nou... <laughs> in, in het kort. <laughs> Samsung, Samsung uh, die wou graag uh, sponsoren. Die hadden een goede publiciteit. Alleen om een stap verder te zetten, dat kostte heel veel geld. Ja. En Samsung had niet dat soort budgets. Dus uh, wie, wie niet meer heeft toen gewoon gezegd... Luister... We gaan wel met de persoonlijke sponsoring door. Maar we kunnen ons niet permitteren om meer dan zoveel miljoen te doen. Nee. Dus, sorry, wij moeten afhaken. Nou, ze zijn wel persoonlijk sponsor gebleven. Dus dat was goed. Ja, oké. Okay, maar wat gebeurde er toen met de carrière van, van Jan? Uh, ja. Brebben, met Brebben staat <coughs> mij nog bij. Kan dat, kan dat kloppen? Hij is bezig geweest uh, met uh, Nelson Piquet en uh, Bernie. Om te kijken of hij bij Parmalat Brebben kon rijden. Ja. Alleen, ja, Bernie die had niks aan een Nederlander. Want Parmalat is uh, Belgisch, of uh, uh, Italiaans en, uh, en Braziliaans. Ja. Dus hij moest hoe dan ook zo'n rijder hebben. Dus uh, Jan die kon gewoon uh, niet bij Bremen En daar had hij toch op gehoopt. Ja. Uh, toen hebben we wel nog met uh, ATS uiteindelijk een deal kunnen maken. Maar dat was pas nadat Mark Zurer zijn pols gebroken had in de eerste race. Ja, heel, ja klopt. Ja. Goed, uh, dat even ter introductie. Dus je hebt een, al een behoorlijk race verleden. Uh, ja, we dat... hebben heel wat races gezien. Vandaar dat we ook uh, erg blij zijn dat je nu uh, fysiek in de studio aanwezig bent. Uh, maar even terug naar de tegenwoordige tijd. Uh, er is nogal wat gerommel in de directie van de Formule 1. Ecclestone weg. Amerikanen uh, nemen het over. Is dat een, is dat een goede, goede zet? Of het een goede zet is of niet, dat zal moeten blijken over een paar jaar. Uh, wat ik persoonlijk vind is dat Bernie een dictator was. Maar hij besliste alles in zijn eentje. En daardoor kon hij heel snel schakelen. Dat is uh, goed geweest voor uh, heel de klasse. Het is een multimillion dollar business geworden. Ja. Met dank aan Bernie. Maar wat nog veel belangrijker is. Er is nu een Manor team. Dat gaat uh, zo goed als zeker failliet. Ja, is failliet. Ja, ik ben... ah, Of is al failliet. Is, is, is maar mijn... in ieder geval in ja. uh, in, uh, in van betaling zitten ze. Ja. Dus Vroeger die... zou Bernie uit zijn eigen portemonnee hebben gezegd... jongens, hier heb je 20 miljoen of 30 miljoen. Doorgaan. Want ik kan, ik kan geen team missen. Nee, klopt. Nou, dat, dat zie ik nu niet gebeuren. Want we hebben nu een Amerikaan, een Engelsman... en ja. een, weet ik waar die vandaan komt, marketingmanager. Ja. ja, die moeten met z'n drie beslissingen nemen... waar eerst Bernie alles ad hoc meteen kon doen. Ik, ik hoop dat dat goed is. Ik hoop dat de Formule 1 er beter mee af is. Maar ik betwijfel het. Het zal, het zal ongetwijfeld weer een stuk commerciëler worden, als dat, als dat het al was. Nou, meer social media, denk ik. Ja, en, en, en, en, en, en tv-rechten. Nog commerciëler als Bernie, dat kan niet. Maar, <laughs> maar meer social media, ja. ja. Maar wat ik dus ook lees, en jij, jij gaf het net al aan, uh, Ross Brown komt weer terug. Ja. En uh, die is, hij, is hij destijds uit de Formule 1 gestapt. Die heeft Jensen Butten nog wereldkampioen. Mede mogelijk gemaakt. Ja, maar hij die... is vooral de man achter de kampioenschappen van Michael Schumacher bij ja. Ferrari. Ja, maar hij komt weer terug. Uh, komt dat omdat de back, uh, Ernie weggaat? Nee, uh, Ross is gevraagd. Omdat iedereen in de racerij van de Formule 1 teams uh, respect heeft voor Ross Brown. En Ross Brown is een echte racer. En Ross Brown krijgt als taak de sport kant van het verhaal ja. uh, te leiden. En dat is goed voor de Formule 1. Dat is, dat is heel goed. Want Ross is een echte racer En een uh, hele evenwichtige man. Daar heeft hij ook uh, Michael Schumacher... drie jaar achter elkaar kampioen mee weten te maken. Ja. En daar zijn we wel blij mee. Die was met Sabatico, Omdat hij door Mercedes aan de kant gezet werd. Uh, dat had meer te maken met uh, dat Wolf en, uh, en Bro niet zo goed met elkaar overweg konden. Maar nu is het een goede zaak voor de racerij. De Amerikanen die hebben uh, uh, nog het uh, erevoorzitterschap uh, aan Bernie uh, uh, aangeboden. Maar daar heeft hij op, op zijn eigen wijze hartelijk voor bedankt. Ja, <laughs> wat, ja, wat, wat, ja sterker nog. <laughs> uh, Bernie is, uh, be, uh, is bezig geweest om te lobbyen voor een nieuwe Formule 1-klasse. <laughs> maar uh, ik geloof dat dat inmiddels getorpedeerd is. Omdat de teams echt niet mee willen doen. Okay. In ieder geval één team uh, minder aan de start uh, het komende seizoen. Zie je uit naar het komende seizoen? Ja. Het duurt uh, nog heel lang, hè? Ja, eind maart pas, hè? Wow. Ja, dus... 26 maart. Maar uh, nieuwe regelgeving, uh, bredere banden, uh, verwacht je meer spektakel? Of. Uh, uh... Je zou het zeggen, alhoewel ja. ik me de races herinner met de brede banden. Ja. Toen was het was ook niet makkelijk om in te halen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Wat ik wel zag vandaag is dat de penaltyregeling ja. dusdanig verzwakt is dat het eigenlijk nu zo is dat de rijders gewoon. Min of meer elkaar van de baan kunnen rammen Zonder bang te hoeven zijn dat ze penalties krijgen. Ja. Want ook de marshals en de Stewards willen een meer spectaculaire race hebben. En niet al die regeltjes steeds. Dus dat is een goede zaak. Voor ja. Max. Ja. <lacht> zeker, zeker voor Max. Want uh, ja, al dat, dat gemuggezift over uh, ja. bocht afsnijden. Nou, ja, dat is vandaag. Is dat uh, Charlie Whiting die rapporteert als er een onregelmatigheid naar zijn mening is. Dat komt bij de nieuwe stewardregels. En die geven in principe geen penalties. Tenzij expliciet ja. duidelijk te zien is. Die heeft bewust die auto van de baan verramd. Dan is het een andere zaak. Nou, dat is heel goed. Want dat hebben we nodig. We hebben nog, nog even terugkomen op dat social media-verhaal. En, en voor ons tv-kijkers. Nu, nu is het dan via die speciale uh, sportkanalen nog te volgen. Maar ik zie ook andere zoals de Australian Open. En dan heb ik het even over tennis. Dat soort dingen verdwijnen zo langzamerhand allemaal achter decoders en dan nog weer een decoder. Dus uiteindelijk betaalt de, de kijker de rekening daar weer van. Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Ik vind het belachelijk als het achter de decoder gaat. Maar ja, ja uh, ik denk dat die kans nu alleen nog maar groter wordt. Uh, maar goed, dat schijnt de moderne tijd te moeten zijn. Uh, ja. Alhoewel je tegenwoordig, denk ik ook in Nederland, voor een redelijke bijdrage toch wel alles kunt zien. Ja. Nou, dan gaan we even uh, over uh, uh, een ander prachtig race evenement. Le Mans, de lmp 2 ja. Nederlandse deelname. Ja. Uh, spannend. Uh, er komt een droom uit voor uh, Frits van Eert, de directeur van uh, Jumbo. Ja, ja, ja, maar ook voor Jan. Ja. Uh, Jan die heeft uh, natuurlijk altijd met zijn eigen team, uh, of in het begin nog wel met andere teams. Met uh, onder andere Jaguar. Maar hij heeft heel lang met zijn eigen team heel veel uh, gedaan om te trachten een race te winnen van de grote fabrieken. Dat is uiteraard niet gelukt. Maar uh, nu heeft hij een soort fabrieksteam. Uh, zeer professioneel opgezet door Frits. Die heeft twee auto's uh, aangeschaft. En, uh, één puur alleen maar voor reserve. Nou, dat is al heel professioneel. Want er zijn zat teams die maar één auto hebben. En Jan is ontzettend trots dat hij Rubens uh, Barrichello ja. heeft kunnen contracteren. Uh, samen met Frits. Ja, en Frits is een, een rijder geworden die uh, langzamerhand... Ja, goed meekant met de jongens. Ja. Dus het is een competitief team. Maar ik, ik kende uh, nou ja, meneer, meneer Van Eert dan als directeur van de Jumbo. Maar uh, ik wist, jij wist me even te vertellen dat het ook uh, een behoorlijke raceervaring ja, heeft. Ja, hij kan behoorlijk sturen. Ja, het is uh, een snelle rijer En uh, hij heeft uh, vrij veel ervaring opgedaan met zijn eigen Formule 1 auto's. Hij heeft een hele hoeveelheid van 80 tot 100 Formule 1 auto's. Waanzinnig. Hij heeft vier man in dienst van een raceteam die continu die auto's onderhouden. En op iedere historische racedag ja. staan er een aantal van zijn auto's. En die rijdt hij bijna allemaal zelf. En Jan heeft een keer samen met hem in twee terros gereden. Formule 1, nou, daar deed Frits echt niet veel onder voor Janse tijden. Terwijl Jan een hele ervaren rijder is. Dus wij denken dat op dit moment Frits, Rubens en Jan redelijk gelijkwaardig zijn. Ja, dus dat is uh, uh, in ieder geval een prachtig team. Uh, uh, uh, ja, en een goede auto. Racing Team Holland. En ze zijn toegelaten, dat moet je er ook even bij zetten. Want het, is ook nog, het gaat met de loting of zo, hè? Nou, uh, er wordt uh, naar een aantal factoren gekeken. Ja. Maar doordat Jan als eerste ingeschrevene stond... want je ziet ook op die lijst alleen maar Jan Lammer staan... dat is geen disrespect naar de andere rijders. Want iedere auto heeft drie tot vier rijders. Ja. Maar dat heeft alles te maken met de kans op inschrijving. Dat was het grootste met Jan, omdat Jan een voormalig winnaar is. Oké, okay, dat is uh, even voor de voor de voor de Le Mans-liefhebbers. 17 en 18 juni aanstaande. Dus twee grote kruisen door je agenda zetten. Want dan is, uh, dan is Le Mans. Ja, Vef. wordt ook live uitgezonden. Verder nog, uh, nog de Nederlandse deelname tijdens ja. Le Mans. Ja, we hebben um, een, een filmster, een uh, Jackie Chang, die heeft een raceteam. Dat zijn van die Japanse of van die Chinese Nou, dat zijn Chinese vechtfilms, van ja. die komische films. Ja. En die heeft een eigen raceteam en die heeft een Chinese Nederlander, oftewel Ho Ping Teo. Heeft hij uh, gecontracteerd en ja. die hij is ook geaccepteerd. Enerzijds omdat het Jackie Chang was, maar ja. ook Ho Ping heeft al behoorlijk wat prestaties geleverd. Dus we hebben twee Nederlandse voor zeker... Dus uh, ook daar op Le Mans uh, Nederlandse vertegenwoordiging. Ja. Maar goed, allereerst uh, eind maart begint de Formule 1. Ja, jammer gaaf. En dan zitten we weer klaar. Ja, ik bedoel, we moeten Moet nog even, even geduld hebben. <laughs> ja, we hebben in februari nog een paar uh, bandentests op uh, Barcelona. Ja, onlangs is het ook weer met Dunlop, hè? Ja. Dat is, gaat nee, weer... dat was helemaal. Uh, oh, ja, sorry. Uh, ja. Uh, Formule 1 rijdt uh, met een, uh, ja. een merk wat uh, geen Dunlop is. Nee, nee, is nee Pirelli. Nee. Pirelli. Nee, heb jij weer gelijk. Goed, uh, het, het race seizoen uh, ja, gaat weer beginnen... Uh, eerder, eerder op het circuitpark Zandvoort. Nog even. Er is een enquête geweest uh, uh, bij de betaalzender Sky Sports. Britse, Britse tv. Over uh, waar dan eventueel nog een extra uh, Formule 1 race zou moeten worden. Het zou je niks verbazen dat uh, Zandvoort daar op de eerste plek komt. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Kansen Formule 1 op Zandvoort? Nou, kijk. Eén. <laughs> We hebben een ontzettende grote fanbase voor Max Verstappen. Max is Nederlander. Dus een Grand Prix in Nederland zou super en top zijn. Dat is de wens. En dat zou iedereen hartstikke leuk vinden, ook ik. Zeker omdat we in Zandvoort wonen. Ja. Maar realistisch gezien zie ik het niet gebeuren. Uh, überhaupt in Nederland? Of, uh... Uh, überhaupt in Nederland. Uberhaupt er is geen circuit in Nederland wat kan uh, uh, wetijveren met de circuits. En ja. de eisen die er aan circuits gesteld worden. Waarop nu de Grand Prix verreden worden. Dus ik zie dat gewoon niet gebeuren. Ik hoop het wel, maar ik zie het niet gebeuren. Nou, we zetten het gewoon in onze bucketlist, uh, Gerard. Ja, ja, ja, ja. Ik, zou, ik zou het hartstikke leuk vinden. Goed, uh, uh, hartstikke blij uh, dat je de moeite hebt willen nemen om naar de studio te komen. Graag gedaan. Ik hoop je tijdens het Formule 1 seizoen nog een paar keer te mogen uitnodigen... voor een update en de stand van zaken, in, uh, met name in zaken de Formule 1. En uh, ik zou zeggen, uh, Nederlanders, uh, maakt u op voor 16, uh, 17 en 18 juni uh, Le Mans... en eind maart de eerste Formule 1 race in Australië. Nogmaals. En, en bij de way, jullie hebben een mooie studio. Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer. Okay. Dat Dankjewel. was uh, inderdaad uh, de kenner Gerard van de Storm. Dankjewel voor de komst naar de studio. En tot de volgende keer, hè? Jawel, hier is met je lezer. Spannend Formule 1-seizoen door Albert Jan. Wel, dat is juist van Gerard van der Storm. En vergeet ook Le Mans niet hè, met het mooie Nederlandse team daarin. Dat wordt uh, weer twee dagen aan de buis gekluisterd, zitten. Dus zo is het maar net. Twee minuten over alle vijf. Nou, Fienna heeft een huisje gevonden, dus een nieuw dier van de week. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. En hij luistert naar de naam Herbie. Hallo, ik ben Herbie. Een kruising Stafford van acht jaar oud.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 Herbie. Herbie. verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571, -3888. 571 -3888. Maar kijk ook even op de website... wwwdierenthuis Want ook Herbie verdient een thuis. En weet je, Albert Jan? Jouw stem lijkt wel een beetje op die stem van Herbie. <lacht> ja, dat valt me op. <lacht> Dank u. Het dier van de week, Keesomstraat nummer 5... voor alle leuke dieren die daar uh, zitten te wachten... op een nieuw baasje en een nieuw huisje. Dus... Ga daar een keertje langs, hè, thuis uh, in Nieuw-Noord, Keesomstraat, nummer 5. En wij gaan nog uh, wat lekkere muziek voor je draaien, waaronder deze van Go West en We Close Our Eyes. van Vince uh, Joy en uh, de Riptides. Heb je geen koptelefoon, uh, Marco? Nee, hè? Nee, dat uh, lijkt uh, me zo. Koptele <laughs> koptelefoonloos. <laughs> ja. ja. zometeen, als, uh, als je je dichter gaat voordragen... dan heb je een koptelefoon. Even, even terug. Even een, uh, nog Zometeen rijden we een plaatje. Luisteraars en kijkers. En dan gaan we de gedichten van uh, Marco doen. Uh, Marco, afgelopen maandag. Oda aan Zandvoort. En in één keer stond jij op het podium... en had jij een tweetal gedichten. Nou, ja, oh in één keer... Moest me wel een beetje overend helpen hoor. <laughs> <laughs> het was <misschien> podium. <laughs> uh, uh, allereerst even De Zee. Dat was, ja. uh, dat was gerelateerd aan het uh, gedicht van, uh, van A A A A de, de, de schilder. Of was het een gedicht opgedragen aan Hilly? Dat was even, ik stond in het publiek. Ja. En Aan de ene kant werd de schilderij onthuld. En aan de andere kant stond Hilly. Voor wie ja. had je het gedicht geschreven? Voor de ode aan Zandvoort of voor een persoon in kwestie? Oei, wat dan ook vragen. Daarom, uh, oorspronkelijk was het idee om geïnspireerd op dat schilderij ja. een gedicht te maken. Van de kunstenaar Arve uh, uh, in, in Zandvoort. Ja. En uh, die had een uh, moderne schilderij uh, ingeleverd. Dat zou uh, geschonken worden aan Jilly. Van het ja. Museum. Van het Zandvoortsmuseum. En uh, ik liet me inspireren door dat schilderij. En toen werd dat schilderij uh, veranderd. Dus het is me goed dat ik gewoon een eenvoudig mooi gedicht heb geschreven. Nou, ja, prachtig. De titel kan ook... De titel De Zee, hè? Ja. Prachtige, prachtige ja. titel. Na nou, de volgende plaat kunt u daarvan gaan genieten. Het andere gedicht... Uh, dat was ook naar aanleiding van een kunstwerk... Uh, gemaakt door... Piep. Ja, dus... <laughs> ja. ja oké. Okay. Goed, uh, dat, dat heette Bakker, Vader, Man, Mens. Ja, ja. Uh, en uh, uh, dat was natuurlijk voor Maarten Keur... Ja. Ook een geweldige verrassing voor hem. Maar op een gegeven moment word je gevraagd... Van, wil je een gedicht schrijven over een bakker? Gaat dat zo? Uh, ja, kent u Maarten Keur? Ik zeg, ja, uh, ja ik ken Maarten Keur. Uh, oude Zandvoort is onder elkaar. Ja. En uh, als ik meneer Keur zie... dan uh, moet ik altijd aan mijn vader en mijn moeder denken. Want dat waren goede kennissen van elkaar. En dat, is, ja, dat heeft echt met het oude Zandvoort uh, te maken. Hè. Net als mijn vader een zoon van de zee en van Zandvoort was... Is meneer Keur. Keur is, uh, hoort gewoon bij het dorp. Dat ze, de, de oude... Ja, die was ook helemaal verbouwereerd. Hè? Ja. Die, die, had het, die had alles verwacht behalve dit. Ja, maar het is zo'n ontzettend lieve, bescheiden man. En uh, ja, ze hebben. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ze, ze hadden voor mij geen betere uit kunnen vinden. En uh, ik ben er ook echt even voor gaan zitten om het, uh, om het goed te doen. Vandaar dat ik het er uh, een. Uh, ik heb een sonnet geschreven. Dus dat is een bepaalde klassieke dichtvorm. Ja. Die bestaat uit uh, 4-4-3-3. Met de shoot tussen de twaalfde en de dertiende regel. Dat weet iedereen. Dat doet me weer terugdenken <laughs> ja. aan de lage school. Ja. Maar goed. Ja, ja, dus dat ik is het ik vond het een klassiek gedicht heel goed bij, uh, uh, bij meneer Keur passen. En uh, ja, dan moet je altijd maar afwachten of het, uh, of het aanslaat. En in dit geval uh, was het een schot in de roos. Even terug naar nog even terug ter volledigheidshalve naar afgelopen december toen was je hier ook te gast met je nieuwe roman ja en je had, je had er een prijsvraag aan verbonden ja en de winnaar was de heer Landman uit Zandvoort. en wij denken nou dat je had hem keurig erin geschreven van gefeliciteerd dus wij belden meneer Landman op om het boek uit te reiken toen zei hij van nou dat is prima maar ik zit in Spanje. <lacht> Maar gelukkig, hij was, eind van de, hij was vorige week weer terug in Nederland. Dus Jij hebben... zei, dat vind ik helemaal geen probleem, ik kom hem wel even brengen. Ja, ja. Dat wilde hij wel, ja. ja. Dus af, ja. Af, afgelopen weken was het moment daar, want hij was weer terug in Nederland. Hebben we jouw boek kunnen overhandigen aan meneer Landman, waarvan, hmm. nog, waarvan er ook nog even acte. Goed, we gaan nog even naar een plaat en dan gaan we genieten van jouw twee mooie gedichten. Goed zo. Hold on. Het was een uh, goed plaatje, he Marco? Hey. Een heerlijk plaatje. Een heerlijk plaatje, dat bedoel we. gaat het. <laughs> we zijn er weer voor gewoon, weet je wel. Dua en Be The One. Ja, in uh, Ode aan Sanford... twee mooie gedichten van Marco Temes. Nou, de zingtijd is voor jou. We zijn benieuwd. Ik ook. Goedemiddag, dames en heren. Ode aan de zee. Kalmdijnend, golvend. Diep, duister, onbekend. Oppervlakkig aardig. Horizon breed, helder huis van leven. Wonderlijk eigenaardig. meedogenloos breed. Zeventig procent water en u zegt aarde. Maar ook ik droom. Strek mij uit in golven. Spoel aan. Mijn wit schuimende vingers op het strand. Rots of kade. Gestrekt naar jou. Raak me aan, streel me, heb me lief, mens. Ja, dat was een gedicht nummer één. Wat een mooi gedicht, Marco. Heb je hebt er nog eentje. Ja, een van mijn favoriete medeburgers, meneer Maarten Keur. Bakker, vader, man, mens. Het is niet genoeg jaar na jaar vroeg op te staan... Meel te pakken, deeg te kneden, oven aan, bakken. Want een mens leeft niet bij brood alleen. En ook van een harde werker is de ziel niet van steen. Een uiter goed, uitermate goed man, die met zijn hart van zoet voldant elke dierbare dag neemt zoals hij komt. Op de boulevard ziet hij de zeegolven. Denk soms nog aan wiegend graan, bij de basis van bestaan. Zijn werk heeft hem zoveel diepe vreugde gegeven. In het dorp schudden mensen hem lachend de hand. Want eens wisten we nog wie we waren, wie deugde. Hij ziet zijn kinderen reizen, hun eigen wegen gaan. Bij het omkijken mag hij tevreden zijn over het leven. Liefde als brood breken en dan gul met allen delen. Ja, een applausje waard. Dank. Ja, hoe reageerde die? Hij was uh, helemaal uh, razend uh, ja, enthousiast waarschijnlijk. Erg geëmotioneerd. Ja, ja. Dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Dus, nou, de gedichten van uh, Marco Temes. Wil je nog wat zeggen tegen onze luisteraars? Uh, ik wens u al een, een prettig weekend. Een prettig weekend en koop het boek. Ja, Pieter. Ja, Pieter. Ja, de ja. ja. ja. ja. tweede druk, hè? De tweede, de tweede druk. Mijn broer, hè? Mijn Ja, dan ligt hij voor je klein. Dankjewel, ja. Marco, voor je komst naar de studio. Doei! Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. girls, girls. Well, yellow, red, black, or white. I have a little bit of moonlight for this intercontinental romance.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 Miss World and beauty queens falling in love with the real big spenders. But Or in Japan, they know how to please a man. Dropping in for tea my geisha. They got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They know Plaat te draaien. Dan komen de girls in één keer binnen in de studio. Gezellig, goedemiddag. En waarschijnlijk zo dadelijk voor Fred Heij... ...met Entertainment voor jullie. Daar komen jullie voor, toch? Of komen jullie voor ons? Ja. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan nog twee platen draaien... ...tot aan nieuws en weer van vijf uur. En tot aan Entertainment voor jullie ...bij CFM op de zaterdagmiddag. En dan gaan we de avond alweer in. Ja, begint het begint alweer een beetje donker te worden en dergelijke... De nou, die, uh, een van die twee platen die we nog voor je hebben is deze van Narada Michael Walden. Luister naar Kimmy, Kimmy, Kimmy. Zo leuk, hè. Als we een uitzending hebben met heel veel gasten... wat altijd heel gezellig is... dan is Albert Jan bezig met zijn telefoon. Want dan moet hij al die foto's weer doorsturen... <lacht> en zo die die gemaakt heeft. Ja, maar dat moet allemaal op social media. Op, op social media. media, ja. Facebook en uh, noem maar op. Kom eens allemaal tegen de foto's vanuit de studio aan de Tolweg 10A-dag. Marco, tot later. En, dan... en uh, dat was Narada, uh, Michael Walden in die inderdaad... tezamen met Petty Label en Kimmy, Kimmy, Kimmy. Maar Fred maakt het wel weer spannend, hè? Ja, dat, hij... Doet hij, dat doet hij de laatste tijd wel vaker, hè? Hij is er nog steeds niet. Hij is er nog steeds nee. niet. <laughs> dus, dus ja, dan gaan wij gewoon door, toch? Ja, nou, dan, ja dan gaan wij gewoon door. Ja, dat bedoel ik. Maar we komen er wel uit. Dus morgen mogen we weer. Uh, akkoord, ja, wij zijn er morgen weer. In tegenstelling tot uh, eerdere berichten. Uh, wij zijn er morgen en... Uh, Volgende week zondag is onze collega Anders Sandbergen er weer. Dus maar wij zijn er morgen. Dan hebben wij een feestje. Om twee uur weer. <laughs> maar is morgenochtend van 10 tot 12 CFM Jazz. Voorafgegaand aan uh, uh, uh, uh, CFM Country, om het zo maar eens te zeggen. Uh, CFM Lunch. En om twee uur morgen zijn wij er weer. Wij zeggen fijne zaterdagavond. En tot morgen. Dag. Tot morgen. Doei doei. Some things in life are bad. They can really might you made. Other things just make you swear and curse.